7 uur. De Radio 1 Sportzomer. Tom van Teck en Tim Overdien. Komende uur blijven we natuurlijk alle actuele sport volgen... maar we kijken ook vast een beetje vooruit naar de finale van morgenavond. We ringen op bezoek bij de Italianen. En we kijken terug naar de proloog van de Tour de France vandaag. In België, Jeroen Wielaert volgde de winnaar. Eerst het NOS Nieuws met Gert Kluk. In het Noordoosten van Amerika hebben ruim 2 miljoen mensen zonder stroom gezeten na noodweer. Zeker 9 mensen zijn om het leven gekomen. De elektriciteit is op veel plaatsen hersteld, maar nog steeds hebben honderdduizenden mensen er geen stroom. De grote stroomstoring heeft ook de cloud server van internetwinkel Amazon getroffen. Daarop zijn sites en diensten als Instagram gehuisvest. Gebruikers kunnen er foto's digitaal mee bewerken en de afbedeling op sociale netwerksites plaatsen. In Instagram heeft wereldwijd tientallen miljoenen gebruikers.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 In Luik heeft de Zwitser Fabian Cancellara de proloog van de Tour gewonnen. Hij legde de 6 kilometer af in 7 minuten en 13 seconden. Van de klassementsrenners deed Bradley Wiggins het, het beste. Hij eindigt als tweede op 7 seconden achterstand. De toerwinnaar van vorig jaar, Karel Evans, moest 17 seconden toegeven. Beste Nederlander was Lieve Vestra. De havik die Wimbledon de duiven verjaagt is met kooien al gestolen. De vierjarige Rufus is een attractie op de tennisbanen... en hoort volgens de Londense politie bij de Wimbledon-familie. De roofvogel is meegenomen uit de auto waarin hij zat, zijn nachten doorbrengt... op een privéparkeerplaats bij de tennisbanen. Roofers vliegt dagelijks over de banen om kleinere vogels zoals duiven weg te jagen. Wimbledon gebruikt al 12 jaar speciaal getrainde havikken voor dit doel. De politie heeft het publiek opgeroepen te helpen met de opsporing. Het weer wisselt bewolkt met plaatselijk een bui. Vannacht trekken de buien naar het oosten weg en wordt het droog. Morgen zonnige periode, afgewisseld door wolkenvelden. S middags plaatselijk kans op een bui. Het wordt ongeveer 20 graden. De dagen daarna wordt het langzaam warmer. De kans op buien neemt dan toe. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Ik was single en zocht een vrouw die net als ik een goede baan en opleiding heeft. Dat lukte via mens en relatie.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 met op deze zaterdag echt heel veel sport wimmelden bijvoorbeeld wordt nog volop in de zon getennist. Maar we gaan eerst naar Helsinki, want in die Haatkamp, de Europese van atletiek, wat staat er nu dit uur op het programma? Ja, mooie dingen natuurlijk. Uh, Tim, onder andere de 200 meter finale bij De Vrouw... met Jamil Samuel en Dafton Schippers. Maar we zijn nog steeds bezig met het uh, discuswerpen. En Rutger Smit heeft zich verbeterd naar de vierde plaats. 63,97. meter Het is nog uh, iets te weinig voor een medaille... maar hij heeft nog twee mogelijkheden om uh, dat te doen. En met name het feit dat hij zich zo goed verbeterd heeft... van die 61 en een beetje naar 63,97. Dat geeft hoop voor de laatste twee worpen. Alles of niets voor Rutger Smit die nu... Dus dus vierde staat bij diskuswerpen in de finale. Nou, weer naar Wimmelden, Mark Brasser. Die uh, Ferrer die won in uh, Rosmalen. Lijkt wel een beetje gastenniser geworden. Ja, het is een allrounder. Ja, hij kan op alle ondergronden uitstekend uit, uit de voeten. Dat zagen we ook in Australian Open dit jaar. Ja, en ook op gras, inderdaad, kan niet goed. Hij is klein, hij is bewegelijk. Ja, hij heeft een uitstekende return. En dat is op gras waar het natuurlijk heel hard gaat, is dat natuurlijk enorm lekker. Hij heeft net gebroken. Het was 3-3, het staat nu 4-3 in het voordeel van David Ferrer. Die zometeen zelf gaat serveren, die er 5-3 van kan gaan maken. Ja, en die Roddy kwam 40-0 achter op eigen service. Nou, sloeg toen 2-3 knijter hadden eerst de services. Nou, die kreeg Ferrer daar niet terug. De derde service, daar kwam hij wel in de rally. Ja, en dan weer een, een unforced error, uh, toch van Andy Roddick. Dat zagen we net ook al op dat setpoint in de tweede set. En nu weer 20 onnodige fouten heeft hij al gemaakt, De Amerikaan. Zit een beetje zijn spel opgesloten natuurlijk. Hij gaat af en toe voor zijn shots, gaat voor zijn winners. Nou ja, hij heeft ook al 31 winners geslagen. Dus dat daar 20 onnodige fouten tegenover staan, dat is op zich niet zo erg. Maar ja, als je ze natuurlijk maakt op dit soort cruciale momenten... ja, dat is natuurlijk wel een probleem. Ferrer dus voor, 4-3. Hij serveert nu zelf... Voor een 5-3 voorsprong in de derde set. Het is 1-1 in sets. Thank you for being a Travel down a road and back again. Your heart is true. You're a Are you late? Thank you for being a friend. Fabian Cancellara heeft de proloog van de Tour de France gewonnen. Jeroen Wielaard volgde zijn laatste meters en mengde zich in het gewone afloop. Hij is er, hij is er. Le voilà qui en De maveau Claire, 4e september van Liège-Bastonniège. 7 minuten, 46 seconden en 92 centièmes. 7 minutes, 46 secondes, et voilà Fabien Cancelara, il est parti depuis 7 minutes, Cancelara passe de réaliser le meilleur temps, 8 ans après, le champion suisse pourrait se retrouver à la première place du prologue, les derniers mètres pour Cancelara, qui pulvérise le meilleur temps, 7 minutes, 13 secondes, et 47 centièmes, Cancelara améliore, de zes seconden, de top van de Vries. De Verdante, de Verdante, de Verdante, de Verdante, de Vlak na het fluitconcert voor de omstreden Fransman Thomas Veuclair was daar de orkaan van gejuich voor Fabian Cancillara. Een paar honderd meter verder stapte een tevreden ploegleider Dirk de Mol uit zijn wagen. Het was allemaal het was Goed, dat dat's. Kent a lot. We did eh? to start a tour. We oh, huh? oh, you know even in the, the first day it. you have yellow, you have it, you Dit eh? uh, I mean, uh, is wat we uh, okay. uh, hebben. de Tour kan voor jullie niet beter beginnen. Ja, natuurlijk. Dus, uh, we hadden een beetje gehoopt op die pro overwinning. Maar uh, je we moeten nog altijd doen en uh, hij was toch indrukwekkend, en sterk 7 seconden rapper dan de, dan de beste. Dus eh uh, dan tweede beste dus zeer tevreden. Hoe heb je het zelf beleefd? Wel um, ik, had, ik heb ze allemaal gevolgd en natuurlijk uh, heb je ook referenties van iedereen. We nemen gewoon splittijden in elke kilometer en dan kan je al zien uh, waar ze zijn. En het uh, was snel gestart, uh, maar ook niet overdreven tussen kilometer 1 en 3. Omdat uh, de meeste tijd kon je winnen in het tweede stuk, dus na, na de splittijd. En hij uh, had daar de kracht om, om nog te verdapperen. Want bij je terugkomen, uh, al onze andere jongens dat op de kinderteller gezien... Die rijdt dan, dan tussen 5 en 55 per uur, maar hij, zes, hij bleef 60 per uur rijden. En daar heeft hij echt wel indruk indrukwekkend het verschil gemaakt plaatsen in twee kilometer. Het is acht jaar verder, Dirk de Mol. Ja. En dezelfde winnaar. Ja, mooi hè. Nee, toen was het een beetje, een beetje korter, twee seconden pas, maar nu bent je met zeven seconden. Nee, hij had, er, hij had er veel vertrouwen in, maar je moet natuurlijk nog altijd gaan doen. En, nee, een zeer mooie prestatie. Hij kon alleen niet van zichzelf winnen dus. Ja, maar ja, kom, um, ik heb ook gezien. Stanny dus Marten die heeft zijn die heeft uh, tegenslagen, uh, ook zag aan. Uh, uh, dat waren misschien wel zijn, misschien wel zijn grootste concurrenten. En, uh, maar daar kun je niets aan doen. En, uh, ik, heb, ik, zei, ik, heb, ik heb hem gevolgd en ik heb alleen gezien dat hij dus een zeer sterke prestatie heeft neergezet. Uh, sneller doen dan dit was waarschijnlijk wel onmogelijk. Het is een proloog, maar toch een hele belangrijke stap voor een ploeg. Zeker weten. Dus uh, als je de proloog wint... We zijn hier in de Tour. Als je de proloog wint, dan heb je ook de gele trui. Dus uh, dat, dat heb je er extra bij. Als je een andere etappe wint, dat is niet altijd zo. Dus, uh, het is kort, het is een nerveuze bedoeling. Eigenlijk is dat een voorbereiding van dagen. Voor die, voor die uh, goede zeven minuten, dat, dat ze moeten rijden. Dus uh, zeer, een zeer nerveus iets. Maar als het dan uh, zo afloopt zoals bij ons, dan zijn we heel tevreden. En jullie willen die trui toch ook zeker naar tournee brengen? En boulogne mer en Rouen? Wel, het is zo dat wij dus de topfavorieten in de ploeg hebben. En dat we dus uh, um, toch wel... Uh, ...die trui graag bij ons zouden houden uh, zo lang mogelijk. He, dus, en, uh, ik denk wel dat we... Dus, uh, ...we gaan er natuurlijk vanavond nog over praten... ...maar we gaan, uh, we gaan er wel vanuit dat we die trui gaan verdedigen, ja, zo lang mogelijk. Praat er dan iemand in Londen mee? Een zekere bruineel? Ja, dus natuurlijk gaan we daar contact mee hebben, dat is zeker. Dus, ja. uh, maar in de koers zelf niet. Nee, dat is gewoon uh, dagelijks contacten we hebben. Vooral na de rit. Een beetje evalueren, want hij weet ook wel... Uh, wij zijn ondertussen al zo lang ook in het beroep. En, uh, ik heb zoveel rondes met hem gedaan, hem over de radio hoorde. Dus we kunnen ook wel een beetje meepraten over uh, wat hij het, uh, hoe je het tactisch moet aanpakken. Dus uh, hij heeft er alle vertrouwen in dat wij dat ook zullen goed doen. U kwam bij uw bus toen Frank Slek net van de roller afkwam. En daar zo op de, de treplank van de bus een beetje met zijn dochter zat te spelen. Het eerste contact met u trok je nou niet zo'n blij gezicht? Maar nee, dat, dat denk ik. Dat is gewoon een denk maar. Ik denk voor hem dat is, een dag als vandaag is, is een, is een moeilijke opdracht. Een zeer moeilijke opdracht. Hij, hij rijdt liever 200 kinderen met vijf calls over dan dat hij zoiets moet doen. Maar ik vind ook dat hij het wel uh, behoorlijk goed heeft gedaan. Dus, uh, ik had gehoopt dat hij een tijd rond de 750 zou rijden natuurlijk het parcours 7,51. Dus ik denk dat we zeker niet ontevreden mogen zijn. Het is, het is geen specialist en vooral niet op dit parcours. Um, ik vind toch wel dat hij er toch, uh, toch vrij sterk uitziet ziet hoor. Naar zijn vermogen gereden. Ja, ja, zeker, zeker weten we. Hoe je, hoe je proloog gereden. Ja. Goed voor de moraal voor iedereen. Ja, zeker. Jeroen Wilaert vanuit Liège. We gaan, uh, volgens mij, atortieken. Ja, een heel keer. Ik hoor het al op de achtergrond. En die houdt dan... Ja, lijkt me heerlijk, want het is een, een mooie, hele mooie atletiekavond. Zo'n 20.000, 25 25.000 mensen in het Olympiastadion in Helsinki... kijken onder andere naar Rutger Smit. En die loopt nu de ring in voor zijn laatste poging. Want hij staat op de vierde plaats. 63,97. Zijn vijfde poging was ongeldig. En nu moet het gebeuren, echt alles of niets, om een medaille te halen. Vierde is natuurlijk mooi, maar de meest afschuwelijke plaats in de sport. Daar komt de worp. En hoe ver gaat die? Gaat die ver genoeg? Nou. Tegen de 65 meter aan. Maar ik denk uh, iets meer dan 64. Dus zal het uh, hoogstwaarschijnlijk de vierde plaats blijven. Heel gelukkig was Mingir uit Turkije. Want het was de winnares op de 3000 meter stiepel. En straks nog prachtige topsport met Nederlanders. 200 vrouwen, 200 mannen. Allebei de finale. 10.000 mannen finale. En we hebben vanmiddag toch wel weer een hoogtepuntje gezien in de sport. 110 meter hoorden met Gregory Sedok. Die de halve finale haalde na een jaar geschorst te zijn geweest. En daarmee ook nog aanpassant uh, de Olympische Spelen in zijn eerste wedstrijd na zijn schorsing. Dat was mooi. Dit was mooi van Rutger Smit. Hij eindigt met 64 meter 2. Uh, nog op de vierde plaats. Er moeten nog wat mensen komen. Vierde. Het is mooi, maar net geen medaille. De Radio 1 Sportzomer. Heerlijk hè, next to me, Emily Sunday. Is het een heerlijk avondje aan het worden op Wimbledon Mark Brasser. Het heerlijke avondje is gekomen inderdaad. Zon schijnt nog steeds volop. Toptennis op het centercourt. Andy Roddick tegen David Ferrer. De derde set is inmiddels gespeeld. Derde set gewonnen door de Spanjaard, door David Ferrer. Dus ja, die ene break bij 3-3. Van 3-3 naar 4-3, die kostte Andy Roddick uiteindelijk de kop. Hij heeft de set dus verloren. Ja, en wil hij doorgaan in het toernooi... wil hij misschien wel weer voor de vierde keer de finale halen... dan zal hij in ieder geval nog twee sets moeten gaan winnen. Hij heeft de openingsgame in de vierde set inmiddels wel gewonnen... maar kijkt dus aan tegen een 2-1 achterstand in sets. Dan nou gaan we naar een beetje vakantieonderwerp. Want Nederlanders staan bekend, u weet het ongetwijfeld, om de caravan die ze elk jaar weer meeslepen met de vakantie. Dus zou je denken, daar hebben ze ervaring mee. Maar niets is minder waar. Want een meerderheid neemt te veel lading mee, waardoor de as van de caravan overbelast raakt. En dat kan gevaarlijk zijn. De AWB stond vandaag in Hazeldonk en Maastricht. U weet wel, die grensovergangen om auto's en caravans te controleren. En onze verslaggever Jeroen de Jager was erbij. We u even de rem los. Wil u nog een keer op de rem trappen? Ja, dankjewel. 800.000 Nederlanders, Zuid-Nederland, die vanaf gisteren vakantie hebben... en die dus vanaf vandaag met hun caravan de weg opgaan richting het zuiden. En hier bij Hazeldonk komen ze voorbij. En als ze het zien, kunnen ze zich even laten controleren door de ANWB. Dus ja, Er ligt een luifeltje in de stokken. Dus dan denk je toch van, ja, het, het moet goed gaan. Gaat het niet goed? Ik ben iets te zwaar. Oh. Ja. En hoeveel is het? 90 kilo. Ja, ik, Was... ik zelf niet hoor. Maar... Nee, maar goed, die caravan dus. En dat is niet zomaar iets volgens mij. Nee, dat is uh, volgens mij wel behoorlijk wat. Ja. En dat dus betekent je, uh... nu? Dus ga even kijken of ik iets uh, om kan pakken. Dan mag u hier officieel niet mee doorrijden dan met die 90 kilo te zwaar? Uh, dat zou ik niet durven zeggen. Weet u dat dan, van meneer Van de Rijkswaterstaat? Het is in ieder geval zo dat, uh, dat meneer, uh, mocht hij in Frankrijk worden... Aangehouden en gewogen, dan heeft hij toch een probleem. Ja. Ja, ja. Ja. Dus we gaan even kijken wat ja. pad we eraan kunnen. doen. Okay. Mag ik u zachtjes naar voren toe dat hij op de platen staat? Twee metalen platen, dat zijn de weegschalen onder beide wielen van de Caravan. Halen jullie er nou veel mensen uit ja. waar toch mankementen zijn of te veel gewicht? Jaarlijks is dat wel zo dat er best uh, 80% wel overgewicht heeft. Van... 80% overgewicht? Ja, dat is jaarlijks zo. En, ja, het varieert een beetje. Het ene jaar is meer, het andere jaar minder. Het varieert van 10 kilo, want 10 kilo is in feite al overgewicht, tot soms wel 200 kilo. De meeste rijden hier over de snelweg gewoon voorbij, die laten zich niet controleren. Die zitten dus vaak met heel veel overgewicht. Uh, zonder dat ze het weten zou dat dus inderdaad kunnen, ja, ja. Dat, uh, dat klopt. Hoe ernstig is dat als je overgewicht hebt? Wat vaak de oorzaken zijn, is dat uh, er dan met zijn zware kerven fors doorgereden wordt... En als er dan een klaband ontstaat, want vaak zijn de banden ook op dat gewicht afgestemd, ja, dan heb je de, de poppen aan het dansen. Goed dat jullie hier staan. Absoluut, dat doen we niet voor niks. En dat doen we het al heel lang. Dus, ja. En het is ieder jaar weer echt bewezen dat het noodzakelijk is. Jullie nog een keer op de rem trappen? Ja. Hoor. Prima! Ja, een goede race. Slot, goeie reis allemaal, goede vakantie. Maar blijkbaar is de Nederlander hard leers en trekt dus zo'n 80% van de automobilisten een caravan achter zich aan met overgewicht. Gaat u nog? Denk er even om. Brian Schouten onthoudt deze naam. Brian Schouten, het 17-jarige talent... dat als enige Nederlander een wildcard had gekregen bij de TT in Assen. Hij eindigde vandaag als 25 ste in de Moto3. Onze collega Dionne de Graaf sprak met Schouten... en ze vroeg hem of ze hem mocht feliciteren met dat resultaat. Um, ja, dat mag je denk ik wel zeggen. We ja. hebben een prachtige wedstrijd kunnen, prachtige strijd kunnen leveren. En het was, uh, was een mooie wedstrijd, absoluut. Je bent 25 ste geworden. Waar ga, waar ga je op weg? Waar ga je op weg, zo'n race? Nou ja, op, uh, ik startte vanaf P28. En uh, mijn start was op zich goed. Iedereen dook meteen naar de binnenkant van de bocht. Waardoor ik eigenlijk mijn tactiek iets aan kon passen. Dat ik... Uh, dat ik de buitenkant koos om te proberen buiten om te gaan. Maar er waren Jasper die duwde iemand naast de baan, of bijna naast de baan, waardoor ik in drang kwam. En vervolgens moest ik helemaal wijd en kon ik achteraan beginnen. Ja, en als je dan geen slipstream hebt om, om bij jongens te kunnen volgen, om, uh, om sneller te kunnen zijn, moet je echt knokken voor de eerste paar rondjes. En samen met, uh, met Morgiana, was dat geloof ik, kon ik uh, naar het groepje toe rijden. Nou, een paar keer goed knokken en uh, een beetje bekeken hoe dat de rest het allemaal deed. Ja, het, het, is, het is sowieso zwaar. En, en uh, op een gegeven moment zag ik dat Jasper dan, uh, op kop deed en een gaatje trok. Ja, dan moet je gaan knokken met al die gasten die je uh, die een paar jaar geleden ook eigenlijk meegemaakt hebt. Ja, en dan, dan, dan, het is echt duwen en trekken letterlijk. Uh, het kunstgras wat wij mee nemen, moet je meenemen. Ja. En het is, uh, ja, het, het is heel speciaal. En, en, ja, de laatste ronde, ik zag dat, uh, dat Jasper die, ging eigenlijk in, uh, die remde eigenlijk net iets te laat staan met die andere jongens. En uh, daardoor kon ik profiteren en net Jasper niet pakken, maar dat, dat maakt mij niet uit. Ik, uh, ik ben tevreden en uh, was een geslaagde Titi. Ja, is de, maar is dat echt zo? Dat je, wil je niet toch net even iets beter dan uh, je landgenoot? Tuurlijk, anders had ik vijf rondjes voor het eind niet op kop geprobeerd weg te komen en naar Jasper toe te rijden. En het, tuurlijk had het mooi geweest, maar ik vind het voor Jasper, vind ik het, uh, Jasper rijdt ook goed. Ja. We, al, al die Grand Prix, jongens, zijn snel. En zeker de, op, op een baan als Asse, waar we echt dicht op elkaar zaten, waar de groepen groot waren. ja mag ik gewoon tevreden zijn. Ja, jij, je reed vorig jaar ook, al smaakt dit wel naar meer? nou ja Vorig jaar werd de wedstrijd voor, uh, kortstondig afgebroken, ja. dus daardoor kon ik niet. Uh, kon ik de uilenbronnen niet rijden, maar als je al die mensen, al die mensen op talut, op de tribune, allemaal ziet zwaaien en ziet klappen, ja, daar doe je het echt voor. En, en, en wat heb je, een, heb je een doel in je hoofd? Het leuke voor mij zou zijn als ik uh, volgend jaar zou kunnen doorstromen naar de, naar de WK. Maar daar, uh, daar komt niet alleen heel veel talent bij kijken voor een goed team, daar komt ook heel veel geld bij kijken. Ja. Dus, dus ik ben nog op zoek naar sponsoring. <laughs> <laughs> um, nou nee, ja, de, de motor liet vandaag goed en het team hartstikke bedankt, maar... Uh, ja, volgend jaar zien we het wel. En uh, lange termijn uh, denk ik wel dat een, uh, een Grand Prix dat moet lukken. Ja, we, we hebben een Nederlands team in de Moto3. Ja. Is dat wat? Wie weet. <laughs> ik, uh, ik zou absoluut geen nee zeggen. Nee, dat en, is duidelijk. Uh, ik, ken, ik ken de jongens. Ik voel me... Tenminste, ik, ik spreek ze wel eens hier en daar. En dat is altijd wel gezellig. Maar ja, uh, net wat ik zeg. Er komt ook een hele hoop geld bij kijken. En uh, ja, tuurlijk. Volgend jaar zou, zou prachtig zijn. En anders volgend jaar niet is misschien het jaar erop. Wie weet, onthoudt in ieder geval die naam. Hij is nu 17. Brian Schouten. Een météorite a percé le cœur. Vous sur la terre, vous avez des docteurs. Transfusion de mercure. J'en ai tant perdu par cette blessure. Kom, het was terecht. Ja. Brigitte Bardot. Dat kon je zingen. Ja. Contact, zo heet dat nummer. Co contact Geen contact met de luisteraar, volgens mij, helemaal. Nee, niet helemaal. Die hebben ook we gaan wel even snel uh, contact dan met Mark Lassen zoeken... want we zijn natuurlijk heel benieuwd naar Ferre tegen Roddick, hè, Mark? Naar nou, jullie Brigitte Bardot zagen jullie die op het shirt staan... van de vriendin van Andy Roddick, of was dat degene nee, nee, die zong Nee, degene net? die zong Oh, zo. nou ik, ik, ik. er was net een shot oh. van de, de vriendin van Andy oh. Roddick in de box... en die heeft een shirt aan en volgens mij staat daar Brigitte Bardot op... en ja. dit allemaal terzijde. Het het zo en, moeten zijn. Het het, er, dan, het, het, het zo moeten zijn. Goh, je kan het niet regisseren. 2-1 is het in de vierde set, in het uh, voordeel van uh, Andy Roddick. Hij staat 2-1 in sets achter. Ja, Amerikaan is niet helemaal oksel meer. We zagen net wat beelden gegeven door de Britse regie... dat hij vooral na een, een voorend Gegreep naar ja, iets wat aan de rechterkant van zijn, van zijn, van zijn buik zit. Misschien de, de, de, zijn onderste ribben. Daar uh, heeft hij last van. En, uh, ja, van vertrokken gezicht. En toch wel twee of drie keer dat hij, dat hij naar die plek uh, greep. Ik heb uh, de afgelopen dagen niks gehoord van hem. Dat duidt op een uh, blessure aan die ribben. Maar goed, dat hij er last van heeft, uh, zoveel is uh, duidelijk. Nog geen breaks in die vierde set. 2-1 dus in het voordeel van Andy Roddick als David Ferrer serveert. Ja, Ferrer die een hele uh, solide indruk maakt. Goed speelt in de rallies Nog maar 40. Tien onnodige fouten heeft gemaakt. En dat is, uh, ja, als je bijna 3,5 set uh, bezig bent, dan is dat uh, ontzettend laag. Hij speelt uh, goed, de Spanjaard. Iets minder risicovol dan Andy Roddick. En dus staat hij terecht op een 2-1 voorsprong in sets. Ja, straks meer natuurlijk van de Europese kampioenschappen. Atletiek, maar op deze zaterdagavond ook aandacht voor de boeken. Wim Brandt zit in Amsterdam, klaar in studio de Smet. W wat ga je doen? Ik ga dadelijk uh, praten met Twan Donk en Daniel van der Meer en zij zijn de hoofdredactie van Das Magazin. En dat is een literaire tijdschrift dat vanaf volgende week vrijdag... meteen het allergrootste literaire tijdschrift van Nederland is ooit. Want ze worden een vaste bijlage van NRC Next. En ik ga met ze praten ook over literatuurfest. Dat organiseren zij regelmatig. Dat is praten over boeken. Ja, Hoe zal ik dat vergelijken? Dat is praten op een geheel nieuwe manier over boeken. Dat is een soort scoren zonder aanloop, wat ze doen. En wat ze daar precies mee bedoelen. Ze uh, knikken nu instemmend. Dat ga ik straks na het nieuws met ze doornemen. Maar nu eerst het nieuws met Gert Kluk. De topoverleg in Genève over Syrië heeft een akkoord opgeleverd. Maar het lijkt niet veel voor te stellen. Het komt erop neer dat wordt aangedrongen op de vorming van een overgangsregering. Maar het is niet duidelijk of er zo'n regering nog een rol is weggelegd voor president Assad. Volgens VN-gezant Annan is het aan het Syrische volk om tot een politiek akkoord te komen. Rusland weigerde in te stemmen met een plan waarin staat dat er voor Assad geen plaats meer is in het nieuwe Syrië. De opstandelingen hebben eerder al gezegd dat Assad hoe dan ook weg moet. De strijd in Syrië gaat intussen gewoon door. Het leger en het regeringsgezinde milities hebben na dagenlange gevechten met opstandelingen de stad Douma ingenomen. Volgens Syrische mensenrechtenorganisaties zijn bij de aanvallen op de voorstad van Damaskus tientallen doden gevallen.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 Hier is Wim Brands. Ja, en tot acht uur ga ik praten met Twandonk en Daniel van der Meer. Tezamen de hoofdredactie van Das Magazin, literair tijdschrift. Gisteren stond het in de krant. Dat literaire tijdschrift wordt vanaf volgende week vrijdag... een vaste bijlage van NRC Next. En dan is het direct meteen, zou je kunnen zeggen... het allergrootste literaire tijdschrift dat Nederland ooit heeft gehad. Want NRC Next heeft er oplagen van. 80.000. Inderdaad. Tandonk. Um, wie van jullie heeft dat bedacht dat je met NRC Next in Caesar willen en waarom? Um, uh, dat is als volgt gegaan. We gaan uh, af en toe uh, op bezoek bij een uh, oude wijze man uh, met de naam Teun Cotier. Dat is de uitgever van De Groene. En uh, die haalt dan een edding tevoorschijn en van die. Uh, van die grote borden waar hij dan allemaal uh, tekeningen op gaat maken... over financiële modellen. Uh, en uh, een van de dingen die daaruit kwam was dat het uh, gunstig zou zijn... als wij uh, met een uh, dagblad zouden gaan samenwerken. Min of meer wat er ook gebeurt met uh, de gids en de groene. En zo is dat uh, plan ontstaan. En nu al, maar ook al heel snel, want volgende week vrijdag al. Hè? Ja. Wat, moet ik me, wat moet ik me voorstellen Daniel van der Meer? Uh, nou Het wordt op krantenpapier meegestuurd... Uh, het blad zelf blijft overigens gewoon bestaan uh, en in Citer uh, heeft een linnen omslag en uh, heeft veel meer artikelen dan er in die bijlagen van de NRC Next komt te staan. Het is een soort, het is een kwart van de stukken die in het blad staan komt in de NRC Next, uh, maar wel met uh, de opmaak elementen en de opmaak jongens die dat ook bij ons doen, Studio Vruchtvlees, die waanzinnig goed zijn. Um, dus er staan iets van vijf verhalen en essays in. Uh -huh. nou, kijk, om te snappen wat Das magazine, uh, uh, precies is... is het misschien goed om even terug te gaan... naar de tijd dat het er nog niet was. Mm -hmm. En toen was er wel literatuurfest. En dat organiseren jullie af en toe in de Rode Hoed. Ja. En... Uh, ik zei net, dat is scoren zonder aanloop. Dat had je nog niet gehoord van door. Nee, maar dat, dat klopt wel. Dat heb we heel mooi bedacht. Ik heb hem gelijk opgeschreven. Het, het klopt het. Nou ja, hoe, hoe het zat. Uh, uh, uh, ik zat met twee goede vrienden. Tim de Gier, Ernst Sam Fout... Uh, allebei journalisten uh, zaten wij op het dakterras van een van hen uh, uh, worstjes uh, uh, te bakken op de barbecue. En toen hadden we het over boeken en dat boeken te gek zijn. En hoe je af en toe boeken tegenkomt in een uh, bed and breakfast ergens in, uh, in Engeland. En dat je verliefd wordt op een boek en die passie. En dat vaak als je mensen over boeken hoort praten op televisie of op de radio, sorry Wim, uh, dan is het toch een beetje ontdaan van plezier. Uh, wat enorm leuk is. Ik om... ben een en al vreugde, hoor. <laughs> en, ja, misschien je gasten dan uh, niet altijd. Um, en dat, wilde wij, dat plezier wilden wij overbrengen. Dus toen gingen we uh, uh, eens in de zoveel weken uh, een boek bespreken. Uh, en uh, dat deden we in een bejaardenhuis in, in Amsterdam-Noord. En dat zetten we op het internet. Uh, en uh, dat noemden we Literatuurfest, Niet nou. gehinderd door enige kennis van zaken. Maar waarom in een bejaardentehuis Of was dat, was dat gewoon de locatie? Um, nou, een vriend van mij die, uh, die zat op het consultorium en die had een goede microfoon. En die woonde in een bejaardenhuis. Maar uh, nou, dus er zaten geen bejaarden meer in? Uh, jawel, jawel, elke keer dat een bejaarde uh, doodging, werd een student ingezet. Uh, omdat uiteindelijk dan allemaal studenten zouden wonen en dan zouden ze het slopen. Oh, dat is wel mooi op zich. Dus de bejaarden en studenten woonden daar. Ja, het was een heel mooi samen zijn. Als we daar uh, met de lift naar boven gaan... dan zag je overal rollators in de gangen uh, staan. Goed, maar daar kwamen jullie... Daar deden jullie? Ja, voor. daar deden we Lita En eigenlijk Broe, we bereikten daar niet een enorm publiek mee. Uh, maar mensen vonden het wel heel leuk. Uh, ze zeiden vaak van... Ja, um, uh, uh, uh, yeah, het is uh, niet zo saai als sommige dingen. En niet zo plat als uh, bijvoorbeeld iets als uh, Knight Riders. Uh, het zit daar tussenin. Dat is van Kluun, hè? Ja. ja. Uh, waarom, is dat, waarom, is dat, waarom is dat plat? Dat weet ik niet. Dan oh, dus ga je meteen ook heel tactisch. Ja, zelf, heel zeg. zwak van mij is dat. Hè? Dat ik daar niet uh, met gestrekt been in ga. Om uh, maar weer uh, in Radio 1 Sports zomer een voetbal uh, te maken. Um, maar nee, gewoon... Uh, wel met inhoud, uh, maar ook met plezier over boeken praten. En dat bleken mensen leuk te vinden. Hoe komt dat? Ja, je nee, zei het al, boeken zijn te gek. En um, daarbij werkt het ook nog eens dat je... zodra je mensen kunt zien praten met dat enthousiasme over boeken... en Literatuurfest is nu niet alleen maar een podcast... maar een literaire talkshow die we dus in de Rode Hoed doen... Um, Twan komt naakt op in bad. Wat, uh, wat, wat, dat, dit is wel heel onsubtiel. Het ja, dit, dit is wat het is. Ik komt naakt op. <laughs> nee, nee, nee, nee. Mijn moeder luistert hier ook naar, uh, Daniel. Uh, nee, ik... Um, in. In de podcast, dat zijn dus uh, online radio-uitzendingen... Uh, vertel ik graag dat ik in bad lees. Een bad is gewoon de beste plek om een boek te lezen. Een handdoekje ernaast, zodat uh, de bladzijden niet nat worden. En toen uh, Daniel en ik... Kuyk... En hoe lang lig je dan in bad? Ik kan drie uur in bad liggen, makkelijk. Uh, ik kan een boek uitlezen in bad. Dat is mijn ultieme genot. Denk ik. <laughs> en toen wij het in de Rode Hoed gingen doen. Uh, toen nou ja, was het zo van. Nou ja, dan moet je ook in de Rode Hoed uh, op bad, uh, in bad liggen. Dus toen heb ik op Marktplaats voor 30 euro een bad gekocht. Die heb ik in Amstelveen opgehaald. Uh, met een busje van een vriend. Uh, in de Rode Hoed neergezet. En ik lig dan in dat bad. Inderdaad naakt, Daniel. Mm -hmm. uh, terwijl het publiek binnenkomt. Uh, en uh, ik stap daaruit, terwijl Ernst Jan, uh, uh, de andere jongen waarmee we het doen... Uh, welkeurig een badhanddoek uh, voor mij houdt. Goed, dan ben je uit bad. De ja. laatste keer dat jullie het gehouden hebben, dat was met, even denken uit mijn hoofd... Uh, Hugo Borst, ja. uh, Katja Schuurman en wie nog meer? Joost de Vries. Joost de Vries. Gekke schuiven van de En, groene. en die van de, voor de Groene schrijven, ja. ja. En Bas Heijnen was er ook bij, die is er meestal bij. Ja. En wat hebben jullie toen bijvoorbeeld gedaan... Nou ja, elke elk van de gasten mag één boek naar keuze meenemen. Dat hoeft niet per se een lievelingsboek te zijn... maar wel een boek te zijn waar hij bevlogen over kan praten. Uh, nou ja. dus die wordt aan tafel uitgenodigd... en spreekt met twee van de drie jongens over dat boek. Nou ja, meestal zit er nog wel iemand uh, bij de gast die dat boek ook heeft gelezen of juist totaal niet aan doorkwam. In ieder geval komt het gesprek wel vrij makkelijk op gang. Je, je, je moet het een beetje voorstellen als VI over ja. boeken. Voetbal internationaal over boeken. Inderdaad. Dat, dat je dus anderhalf uur gewoon luistert naar vier mannen aan tafel die uh, uh, het over een scheidbeweging hebben en dat de liefhebber er niet genoeg van kan krijgen. Dat is het idee. Nee, nou ja, dat van uh, uh, uh, uh, ja, dat kan, kunnen dingen zijn als. Uh, uh, ja, Waarom beweegt het boekje zoveel? We hebben Peter van der Meers die had het over uh, het boek van... je moet hem even bijspringen, in. Tom, de nog Ja, dat een schitterend boek is over zijn stervende moeder. Uh, nou ja, daar zat volgens mij de helft van de zaal met, uh, met tranen in de ogen. Uh, maar je hebt bijvoorbeeld ook Jellebrand Korstius. Uh, uh, zijn favoriete boek was de 79ste editie van de Bosatlas. Daar kan hij geweldig over vertellen. Dus ja, die liefde. Maar wat jullie hier doen, en dat, dat, dat, daar gaan we dadelijk even over door... is eigenlijk... Uh... Heel handig gepikt. En dat bedoel ik liefdevol hoor. Uit Amerika. Okay. Ja. Maar dat gaan we dadelijk. Okay. Gaan, we, gaan we daar verder over hebben? We gaan namelijk eerst luisteren naar La Vie en Rose. Speciaal voor jullie. la femme à laquelle j'appartiens met Trant Donk en Daniel van der Meer. En zij zijn de hoofdredactie van Das Magazine. We hadden het net voor de muziek over literatuurfest. Dat ze eens in de zoveel tijd organiseren. En eh, dan mogen op zo'n avond verschillende mensen getuigen van hun liefde voor een boek. Wat was het favoriete boek van Hugo Borst eigenlijk, weet jij? Dat was uh, Julian Barnes' The Sense of an Ending. Dat is een van de laatste boeken van Barnes. Mooi boek daar. Ja, en Katja Schuurman, welke had hij? Uh, het iets meer voor de hand liggende, de ondraaglijke lichtheid van het bestaan. Van Kundera. Ja. Maar ook een heel mooi boek. Komen, komen er wel eens mensen aanzetten op zo'n avond met een ongelooflijk kutboek... dat ze dan toch bezingen? Of gebeurt dat niet zo vaak? Um, nou, kijk, wat ik wel geleerd heb uh, aan de hand van die avond... ja, ik, ik lees natuurlijk mee, uh, zo'n boek. En ja, het is, ik heb een, een liefde voor bepaalde boeken. En uh, zoals Julian Barnes, dat vond ik uh, uh, geweldig. En af en toe lees je met een gast een boek mee. Dat je, ja, een kutboek vind ik ook weer zo, uh, zoiets. Maar waar je gewoon zelf uh, weinig mee, uh, mee hebt. Dat kan. Nu is het succes van jullie, want van succes mag je echt wel spreken. Niet alleen van het Literatuurfest, maar ook van Das Magazin. Ik zei aan het begin van dit gesprek al dat jullie... vanaf volgende week een bijlage zijn in NRC Next. oplage 80.000. Nou, Er is nog nooit een literaire tijdschrift in Nederland geweest... met zo'n enorme oplage. Dat succes, dat is gebaseerd op een heel eenvoudig principe volgens mij. En dat lichten jullie eigenlijk voor de muziek ook al enigszins toe. Je moet iets mooi vinden en daarvan getuigen. En dat nu hebben jullie heel gewiekst uit Amerika geïmporteerd. Want dat is bijvoorbeeld wat Dave Eggers doet... met bladen als McSweeney's, The Believer. Ja, ja was, dat, was dat het voorbeeld ook? A absoluut. Ik, um, ik heb een tijd bij het mooiste boekenwinkel van, uh, van Nederland gewerkt. Uh, Atheneem op het Spui. En daar uh, stond ik uh, aan, uh, de, uh, in de, uh, bij de kiosk, zoals uh, Harry Moenisch het noemde... Um, bij het Nieuwscentrum. De, ja, het Nieuwscentrum, de tijdschriften. En daar zie je natuurlijk heel erg uh, wat er gekocht wordt. En je ziet vooral dat er zoveel mooie bladen in het buitenland gemaakt worden. Je ziet dat tijdschriften um, het vinyl worden uh, van, van het lezen. Omdat ze zo mooi het zijn. Het vinyl? Nou ja, kijk... Um, in principe kun jij het internet op... en kun jij je 24 uur per dag... kun jij uh, uh, stukken lezen op het internet. Ja. Uh, net zoals jij... Uh, uh, uh, uh, honderden uren muziek kunt downloaden. En dus wat zie je bij mensen? Dat ze juist weer dingen in hun handen willen hebben. Uh, dus uh, vinyl, dat. Uh, Elk jaar uh, verdubbelt dat qua, uh, qua verkoopaantallen. En dat zie je ook bij tijdschriften. De tijdschriften doen gewoon nog steeds goed, maar je moet het met liefde maken. En dat, dat zie je in Nederland nog. Te weinig helaas. Terwijl je in het buitenland in de Believer is een prachtig blad, maar je hebt ook prachtige uh, modebladen zoals The Fantastic Man. En als je dat met liefde en aandacht voor detail maakt, dan, dan, ja, dan willen mensen dat in hun handen hebben en het voelen. Je voelt het ook maar, het voelt lekker aan. Nu wijs je naar Das magazine. dit is het eerste <lacht> nummer. Mm -hmm. dat, dat, dat ziet er inderdaad gewoon prachtig uit. En ik heb even gevoeld. Klopt ook. maakt geluid. Het maakt ook geluid. Ja. Maar kijk, als je nou... Als, als, ik ga niet opzoomen wie er allemaal inschrijven. Uh, maar hier bijvoorbeeld eerste nummer. Er staat Remco Kampert. Uh, staat erin. Uh, Jan-Jaap van der Wal. Wat onderscheidt het? Ik bedoel, dat zijn Nick de Vries, Alma Matthijs, jongere schrijvers ook. Maar wat onderscheidt het nou wezenlijk van die andere literaire tijdschriften die je ook hebt? Nou, dat... Dat zijn een paar dingen. Dat is de opmaak. Uh, het is full color. Het ziet er fantastisch uit. Uh, dat kan ik ook zelf zeggen, want zelf maak ik het niet op. Uh, dat doet vruchtvrees uh, in Den Haag. Uh, en in tegenstelling tot andere bladen is het dus niet gewoon alleen maar tekst. Maar werkt met, wordt met, werken we met beeld. Uh, een beeld dat ook van toegevoegde waarde is op de verhalen. Wat het prettig maakt om te lezen en wat gewoon daarmee maak je gebruik van papier, want uiteindelijk maak je het toch op papier. Eh, wat ons nog meer onderscheidt is dat we inderdaad veel jonge auteurs hebben... en dat we niet alleen maar de gekende literatoren hebben. Dat we ook, Jan-Jaap van der Wal, je noemde hem al, cabaretiers... maar ook muzikanten, cabaretiers, eh, eh, toneelschrijvers. Zulke mensen horen thuis in een literaire tijdschrift... en hebben, zijn op de een of andere manier... Vrij vervreemd geraakt van, van de wereld van de literatuur. Terwijl het bij elkaar hoort, zeker in een literair tijdschrift, dat die mogelijkheden biedt. Uh, en je noemde bijvoorbeeld ook Remco Kampert, maar bij ons zal die, heeft hij geen kort verhaal, maar heeft hij twee gedichten op bierveeltjes. Ja, want. Oh, wacht even. Twan heeft mij een. een, een briefje. Oh. Ik heb een briefje hier nou. Je hebt, ja, het, ja, je, het, het briefje was niet echt voor jou bedoeld, geloof ik. Niet, nee, niet? nee, voor haar. Nee, oh, oh, wat goed. Maar ik ja, heb we, het, wat kampen, hier staat ja, dat chat. was wat gewoon op tafel ligt. Ja, dus Chet Harbach. Dat is de, de, dat is de Amerikaanse schrijver die gedebuteerd is met het fantastische boek over uh, The Art of Fielding: ja. kunst van het veldspel. Is ook in Nederland een bestseller over baseball en meer dan dat. Waarom, mm -hmm. waarom heb je die naam opgegeven? Nou, die staat in het eerste nummer met een essay. En dat, um, wat, dat ja, wat, wat heel leuk is aan een blad maken en aan zo'n talkshow als Literatuurfest is dat omdat je dingen doet, komen er uh, dingen op je pad en er ontstaat een bepaalde energie. En Chad Harbach is daar een goed voorbeeld van. Wij deden uh, een half jaar geleden Literatuurfest. Literatuurfest. En um, daar waren we gewoon midden in, uh, in de show bezig. En toen uh, stapte Tim opeens het podium op. En die zei met trillende stemmen in mijn oor: uh, Ja, uh, Chet Harbach is in de zaal. Uh, iemand van Vrij Nederland heeft hem meegenomen. En hij wil wel even over zijn favoriete boek komen praten. En dus dan opeens gooi je zo'n hele show om. En dan zeg je: uh, Nou. Um, we horen net, Chad Harbach is er. En hij wil graag over Infinite Jest, was het volgens mij praten. Van, ik vergeet altijd David zijn naam. Van? Foster Wallace. David Foster Wallace. David Foster Wallace. Ja, uh, daar wilde hij over praten. Dat was zijn lievelingsboek. En nou ja, vervolgens, voor hem... Was het heel bevreemdend, want hij kwam daar mee. Iemand zei, ja, kom mee, leuke avond. Hij komt daar in de zaal met en dan twee, en, ja. 250 enthousiaste jonge mensen. Um, en waarom uh, zeg je dat zo nadrukkelijk? Nou ja, zoals uh, Arjen Fortuyn het op een gegeven moment opschreef uh, in, de in, in de NRC. Die zei, ik was uh, de avond ervoor uh, bij een avond uh, van Hellehazen. En toen was ik met mijn 40 jaar Absoluut een van de allerjongste. En uh, bij Literatuurfest was ik met mijn veertig of zoiets. Uh, absoluut een van de oudste. En voor zijn schrijver is dat leuk. En volgens zijn we met hem de kroeg ingedoken. En om drie uur s'nachts ontstond er ergens een plan om, uh, om dan maar uh, samen te gaan werken. En kwam hij dus met een stuk in Das Magazine. Eigenlijk maken jullie. Eigenlijk is wat jullie doen is een piratenradio, hè? Ja, absoluut. Uh, een roversbende. Uh, nee, maar ik bedoel piraten zoals Radio Veronica dat ja. ooit deed. Gewoon voor de kust liggen. Maar wel. Ja, nee, ja. Maar, nee maar tegelijkertijd gewoon wel het, het zogenaamd buiten het bestel. Maar ook erbinnen. Maar wel met een, met een vrolijke piratenmentaliteit. Ja, nee, we, we zijn ook nergens aan. Moet je naar de marathon, naar de. Ja, naar ik, de sport? ik ga naar de. Ja, want ik zit nu met mijn vrienden. Is André omhoog. Kuipers terug op aarde? Nee, André Kuipers is morgenochtend. We gaan nu naar de. Atletiek EK, dames. Ja, dat klopt, in Helsinki. En dat is een finale met twee Nederlandse dames. Uh, Jamil Samuel, 20 jaar in baan 1. En uh, grote favoriete, nu al ook met haar 20 jaar in baan 4, Daphne Schippers. Zij loopt uh, in baan 4 dus. En in baan 5 loopt de regerend Europees kampioen, Soumaré uit uh, Frankrijk. Uh, eerst nog even goed nieuws van de 4x400 meter. Halve finale net geweest bij de mannen. En de mannen hebben zich geplaatst voor de finale morgenmiddag. Het uh, laatste nummer morgen van EK atletiek. Maar nu kijken of Nederland na de mooie medaille van Rutger Smit gisteren er weer een medaille bij kan krijgen. Daphne Schippers moet dat dan gaan doen in baan 4. Er wordt stilte gevraagd aan het publiek. Zo'n 25.000, 30.000 mensen in Helsinki in de regen. Want het is uh, gaan regenen. Kijken naar de start van de 200 meter. Samuel in baan 1. Artimata uit Cyprus in baan 2. Ryemjen uit Oekraïne in baan 3. Daphne Schippers in baan 4. Soumare uit Frankrijk in baan 5. De andere grote favorieten. Twee Oekraïense in 6 en 7. Piatachenko en Stuy. En Danois uit Frankrijk in baan acht. De dames gaan nu naar de startblokken. En dan wordt het spannend. Gaat het eindelijk weer eens een keer gebeuren. Een Nederlandse sprinter die een medaille gaat halen. Het zou een geweldig succes zijn... Voor Oranje een succes dat het EK nu al is met zoveel finale plaatsen en zoveel mooie prestaties. De dames zitten in de startblokken. En dan gaan de bevallige lichamen zo dadelijk op het tekentje van de starter omhoog. En dan gaat er gelopen worden een bocht, een moeilijke bocht, omdat hij heel uh, smal is uh, eigenlijk. Hij, hij is heel stijl en je moet uh, heel goed qua techniek... Zijn. En dan is de start daar. En kijk maar naar de Dafne Schippers die gisteren zoveel indruk maakte in de halve finale. Nu heeft ze echt de tegenstand van Soumaré onder andere. Nu komen ze de bocht uit. Dafne Schippers op het rechte end. ligt licht voor. Maar ook aan de binnenkant is het moeilijk voor Dafne Schippers om bij Riemien langs te gaan. En het lukt ook niet. Dafne Schippers verzuurt en zal geen medaille gaan pakken. Want de winst gaat naar Riemien. En Dafne Schippers wordt zelfs, ik denk, zesde. Terwijl Jamil Samuel vijfde wordt. En dat is jammer. Hier hadden we een medaille verwacht en gehoopt eigenlijk. En is er niet gekomen. Helaas, helaas voor Daphne Schippers. En dat was de EK Atletiek. Heren van Das Magazine, Twan Donk en Daniel van der Meer. We hebben nog een kleine vijf minuten. En dat lijkt me heel mooi om eens even te gaan inventariseren... wat jullie onbetwist nog zouden willen doen met... Dat is makkelijk zin. Wat zou er bijvoorbeeld in kunnen, wat dan ook vanaf volgende week in NRC Next kan? Jullie zitten nu met elkaar te overleggen, heel goed. <laughs> Ik voel Kom me uit. bij drie voor twaalf een beetje. Ja. Um, nou, één plan dat we eigenlijk al gelijk hadden, was: um, we zijn heel ook bezig met de vorm. En het leek ons prachtig om in de boekhandel uh, pijnstillers te gaan verkopen. Dus een doosje pijnstillers met uh, paracetamol in. En dat op de bijsluiter dat daar een, uh, een prachtig verhaal van een uh, goede schrijver op staat. Dat zou wel enorm mooi zijn. We doen het al een beetje. Dus, jullie zijn eigenlijk ook heel handig, hè? Want je, je kunt gewoon natuurlijk bij een aspirinefabriek. Uh, en ja, dan loop je gewoon naar binnen. Ja, je zit nu heel, heel, heel vrolijk ja te knikken, Daniel van der Meer. Ja, je hebt wel lang over nagedacht. Luisteren er veel paracetamolmakers op dit moment? Dat weet ik niet, maar het is natuurlijk een heel goed idee. Want je kunt, het, je kunt dan ook gewoon boeken gaan maken in opdracht van die bedrijven. Ja, de farmaceutische industrie schijnt groot geld te zijn. Maar waar, ligt, waar, waar houdt het op? Of maakt, vind je dat, als Stel dat, dat je daarvoor gevraagd wordt... Ja, kijk, we doen het echt vanuit plezier en uh, dat, dat, dat is het allerbelangrijkste. En ik denk. Um, um, ja, waar houdt het op? Eh, ja, maar houdt je, het we, op we, we zijn nu aan niemand gebonden, we krijgen ook geen subsidie. Uh, we maken het gewoon zelf en moeten het blaadje verkopen. En. Nou ja, dat is gewoon wat we zelf als standaard gebruiken. En dan is die te lezen, maar of hij zich uh, daarmee kan uh, conformeren. Wat, wat heel leuk is... Kijk, ik ik maar... heb dat niet gezegd, sorry dat je ik... je ontbreekt, van, maar dat heb ik in het begin niet gezegd. Ik herinner me nog dat jij een keer zei dat je een blad begon. Toen je nog bij Atheneum uh, in het uh, nieuwscentrum werkte. Ja. Zonder subsidie, gewoon met mensen die geld konden geven. Ja. Dat is wel een fundamenteel verschil natuurlijk met uh, de generaties uh, voor jullie. Ja. Hoe we dat in eerste instantie gedaan hebben, we hebben eerst een nulnummer gemaakt. Uh, dat was dan dunner. En daar moesten we uh, 5000 euro, hadden we bedacht dat we daarvoor nodig hadden. En uh, dat zijn toen gaan crowdfunden. Ik weet niet of dat een term is die uitleg behoeft. Ik snap hem hoor. Jij, jij weet hem. Nou, we, je hebt gewoon geld gevraagd aan mensen. Ja. Nou, we hebben uh, gezegd uh, uh, uh, voor 10 euro krijg je het nulnummer. Voor 20 euro uh, sta je er ook nog eens met je naam in. En uh, uh, uh, de, de mensen die het meeste geld gaven, dat waren onze founding fathers, En die kregen bovendien, mochten ze onze huisschrijver Daan Himmer van Vos opdracht geven... om een brief te schrijven aan... Een miskende liefde, een celebrity, uh, hun grootste vijand. En hij heeft een stuk of uh, tien van dat soort brieven geschreven uh, uh, in opdracht van anderen. En zo hebben we in twaalf dagen 5.000 euro voor dat nulnummer bij elkaar gesprokkeld. Wat leert ons dit als we bijvoorbeeld over subsidie nadenken? Ik ga nu niet een heel populistisch uh, antisubsidieverhaal afsteken, hoor. Maar ik vind het op zich grappig dat je dus ook heel makkelijk zonder kunt. Nou, dat, dat valt nog meer te bezien. We bestaan vrij kort. Ja. Uh, dus nee, uh, wij zijn ook absoluut niet tegen subsidie. Wij nee, ik ook niet, hoor. Um, nou ja, de, wat het ons leert is meer dat er wel degelijk mensen... op een literair tijdschrift zitten te wachten. Uh, dat het wat moeite kost om die te bereiken, maar dat het ons nu in ieder geval lukt... door een plat te maken met nieuwe mensen... dat er heel mooi uitziet... en dat vrij goedkoop is. Nou ja, en, en gewoon keihard werken. Ik bedoel, ja. uh, ik, uh, ik fiets naar een boekhandel toe... om daar uh, exemplaren uh, langs te brengen. Uh, um, ja, je bent continu nieuwe plannetjes uh, aan, het, uh, aan het bedenken. Eén ding nog. Hè? Dan hebben we nog een, mag jij in de laatste minuut mag je dat vertellen, Twan? Dat is namelijk ook een plannetje dat je net vertelde... wat ik meteen heel goed vond. Um, ik... En dat gaat over uh, cijfers die hun debuut zelf mogen recenseren. Ja, dus wat... bijvoorbeeld Tommy Wieringa of Peter Bewalda kunnen binnenkort een verzoek verwachten, namelijk? Nou, wat ons te gek lijkt, is als uh, Peter Buwalda... een recensie zou schrijven uh, van zijn debuut... waar, waar hij zichzelf compleet uh, de grond inschrijft. Dat moet volgens mij geweldige literatuur worden... Uh, ja. Denk je dat die schrijvers dat kunnen? Absoluut. Het is toch niks heerlijkers dan uh, als er allemaal lof deel is gevallen... om je dan uh, zelf uh, uh, uh, de grond in te schrijven. Een blad dat wil bewonderen, maar waarin dan de schrijver zelf... ook de negatieve recensie over zijn eigen werk kan uh, opschrijven. Volgende week in NRC Next, de eerste keer Das Magazine. En ik sprak met Twan Donk en Daniel van der Meer in de Boekenzomer... Volgende week ga ik in dit programma praten met al -Ghalidi. En van hem verscheen deze dagen een nieuwe dichtpundel... uitgegeven bij De Bezige Bij. Hij dus volgende week in dit programma te gast. Welkom in Sterren. Tot ziens, Sterrenwijk. Welkom Wielerdorp, Sint willebrod Kijk, hou oh van Willebrod. Dus Willebroort is het verlengstuk van mijn leven. Dus. Het EK Voetbal loopt op zijn einde... De Tour van Start. Ja, Sint-Willemburg heeft allemaal wel iets met... de mensen hebben we wel allemaal iets met willen rennen. Ja, zeer zeker. Ik neem je mee, eh, eh, eh, eh, de Oranje -soop verhuist van Utrecht naar Brabant. Een rekelaf rekel fietsen. moeite van, hè? De Oranje -soop, elke dag op het vaste tijdstip 10 voor half 11... vanuit het Wielerdorp van Nederland sint Willebroort. Ja, dat leeft nog steeds van vroeger tot nu. Is nog steeds wilde rennen, en wilderen. Elke dag tien voor half elf. In de Radio 1 Sportzomer. Weet jij wie de laatste Nederlandse winnaar op Alpe was? Speel dan nu de Tour de Zavira. En maak kans op een exclusieve wieltrip in Frankrijk. Met je fietsvrienden en de Opel Zavira Touren. Ga naar facebook.com slash opelnederland en min.